4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. De zo direct vrijdagmiddag live met Roel Jansen, financieel journalist over de aangekondigde verkoop van ABN Amro. Nu eerst het NOS Journaal, Jeroen Chapkema. Het kabinet vindt dat ABN AMRO op termijn terug kan naar de markt. Volgens minister Dijsselbloem is een beursgang de beste optie. Wanneer is nog niet duidelijk. Volgens het kabinet moet de financiële sector voldoende stabiel zijn. Moet er genoeg interesse zijn in de markt. En moet de onderneming er klaar voor zijn. Over een jaar bepaalt het kabinet of aan die voorwaarden is voldaan. Vinden we de voortgang voldoende? Is de marktomstandigheid goed? Is de sector voldoende stabiel? cetera? Dan zullen we over een jaar mogelijk de beslissing nemen om definitief groen licht te geven voor de beursgang. Die dan overigens nog een voorbereidingstijd heeft. Dus dan op zijn vroegst zou het een half jaar later zijn. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, dan neemt het kabinet er meer tijd voor. Een echt besluit over verkopen is nog niet genomen. Minister Kamp van Economische Zaken vindt dat de overheid het boren van schaliegas moet overwegen mits het op een verantwoorde manier kan gebeuren. Dit zei hij na afloop van de ministerraad. Hij wil nog niet reageren op een uitgelekt rapport waarin zou staan dat het boren naar schaliegas in Nederland veilig is. Het rapport heeft in Bokstol tot onrust geleid. Tegenstanders zijn bang dat de chemicaliën die bij het boren naar schaliegas worden gebruikt de bodem en het grondwater vervuilen. Erover. Ik zou tegen de mensen in Boksel willen zeggen dat ze even moeten wachten, want er is een onderzoek verricht en dat onderzoek dat wordt ook gepubliceerd. En dan kunnen mensen in Boksel daar kennis van nemen en dan kunnen ze ook kijken wat de andere dingen zijn die in verband met schaliegas spelen, hoe het zit met de wettelijke procedures en hoe er door mij, door het kabinet en straks door de Kamer over gedacht wordt. En als ze dat allemaal weten, ja, dan hebben ze echt inzicht in de zaak. De regeringspartij PVDA is er nog niet van overtuigd dat de winning van Schaliegas schoon en veilig kan, maar wacht eerst publicatie van het rapport af. In de Noord-Libanese stad Tripoli zijn twee explosies geweest. Volgens Libanese functionarissen gingen de bommen af in de buurt van sunnitische moskeeën. De Libanese minister van Volksgezondheid zegt dat er 27 doden zijn en meer dan 350 gewonden. In Libanon zijn de spanningen tussen de bevolkingsgroepen opgelopen... door de burgeroorlog in buurland Syrië. De Shiïtische Hezbollah steunt het bewind van president Assad. De Soenitische Libanezen staan achter de opstandelingen. Het trimbels Instituut waarschuwt opnieuw voor een ecstasypil waarin de gevaarlijke stof PMMA zit. Bij het Drugsinformatie- en Monitoringssysteem zijn de afgelopen week twee pillen ingeleverd waar een hoge dosering van die stof in zat. De pillen zijn roze met erop een vraagteken in spiegelbeeld. De werking van die pillen is anders dan bij gewone ecstasy, zegt de Trimbels. Deze pil heeft verraderlijke effecten vergeleken bij reguliere ecstasypillen. Ja, als je deze pil uh, slikt. Uh... Uh, kunnen de effecten veel meer uit de hand lopen... Uh, en veel onverwachter momenten toeslaan dan bij reguliere exercici het geval is. Het Rimmels Instituut roept mensen die deze pil hebben... om die te laten analyseren. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het lang warm. Morgen is er een tweedeling in het weer. Het zuiden heeft wolken en later valt er wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Het wordt 22 tot 25 graden. Thank <laughs> you. Verkeersinformatie van de ABB. John Soka. De drukte valt mee. 8 files is goed voor 27 kilometer. Wel veel vertraging op de A2 Luik richting Maastricht. Daar staat tussen de Belgische grens en Grondsveld de 7 kilometer. De weg is ten bij Grondsveld afgesloten. door een ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto. Dat duurt volgens Waaststad tot 10 uur vanavond. Verkeer in de regio Luik kan het beste de borden Hasselt-Genk volgen. Dan rijdt hij over de E313 en de E314. Op de A12 Utrecht en Arnhem staat 3 kilometer. Bij de afwit Oosterbeek na nou een ongeluk. Inmiddels zijn alle reizen weer vrij. En op de A50 Os richting Arnhem. Dan staat dus renken met knop, het grijs wordt, 5 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live: Bert Brussen over de TV's aan de Fox en over de Engelse geheime dienst. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters en ook geen.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 Vanavond in bureausport. Het bijzondere verhaal van de goldeniering... die met Raider Love verantwoordelijk was voor Olympisch goud. Gaan we speerwerpen met teamkamper Eelco Sint-Nicolaas... en is er zoals iedere dag een column van Joep van der Dek. Centraal in deze reeks de Quiz met vanavond de strijd tussen de hockeyers en de boksers. Bureausport, vanavond bij de Vara, half acht, Nederland 3. Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag, welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Roel Jansen, financieel journalist over de verkoop... de aangekondigde verkoop van ABN AMRO door de staat. En Bert Brussen, onder andere over de tv's aan de Fox... en over de Engelse geheime dienst. Je kunt daar natuurlijk op reageren. Graag, hashtag AvroVML. Of bekijk ons op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglive.avro.nl De rubriek over beurlen. Ik ben Paulien Broekema, normaal voor het NOS Journaal, nu even bij vrijdagmiddag live. Wie kan het best de bronstroep van een edelhert nadoen? Die vraag wordt zondag 1 september beantwoord tijdens het eerste Nederlandse kampioenschap beurlen in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Door te beurlen laat een edelhert aan andere edelherten zien hoe sterk en machtig hij is. Hij daagt hen uit te komen vechten. Wie de strijd wint, gaat naar een harem toe om te paren. Ja, zeker, ja. Bij ons in de studio, een van de deelnemers, Ger Botsing. Meneer Botsing, welkom. Goedemiddag, leuk om je te zien. Uh, u doet ook mee volgende week zondag. Ja, absoluut, ik doe mee. Ik verheug me er enorm op. Uh, hartstikke leuk. Ja, en ja. kunt u ons misschien al wat laten horen? Uh, heeft u zich al voorbereid? Ja, zeker, ja oh, ja, ja, ja, ja, ja, Komt hij. Nou, dat klinkt wel vast goed. Ja, ja, ik heb ook lang geoefend. Zou u er nog één willen doen? Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Ah, ah. Nou, u bent een hebben. Ja? Denkt u? Nou, ik hoop ja, het. He? Dank wel. Super. Gerbotsing werd twee jaar geleden plotseling wreed verlaten door zijn vrouw uh, na twaalf jaar huwelijk. Wat is dit? Hij bleef achter in hun beide woning in Tilburg... en is nog steeds niet gewend aan het zware leven als man alleen. Pardon? Na eindeloze zoektochten in de plaatselijke cafés... en herhaaldelijke moedeloze pogingen... om op huwelijkswebsites een nieuwe partner te vinden... wil de arme, eenzame Gerbotsing via deze wedstrijd... op een andere, ludieke manier proberen... Mevrouw Broekema... Een geschikte kandidaat te vinden om zodoende de rest van zijn leven... niet in eenzaamheid te hoeven doorbrengen. Maar, waarom vertelt u dit allemaal, joh? Het beurden is voor hem niet alleen een smartelijke lokroep... naar een nieuwe vrouw in zijn leven, maar ook een roep om aandacht. Nee. Twee maanden geleden werd Ger jammerlijk ontslagen... bij het internetbedrijf in Eindhoven, waar hij al acht jaar werkzaam nou, was. Hou houd eens op, joh. Blah. Wat is het nou? Waarom vertelt u dit soort dingen allemaal? Het is helemaal niet waar. Er is helemaal niks met mijn hand. Ik doe alleen mee aan de wedstrijd omdat ik er lol in heb. Ik, ik vertel nou eenmaal graag zielige dingen. Ik ben Paulien Broekema. En bij het Nationaal doe ik altijd de tragische verhalen. Oh. Dat is eigenlijk het enige waar ik echt goed in ben. Ja, maar mensen, ik ben helemaal niet zielig, hoor. Dus als als het niet zielig is, dan maak ik het wel zielig en tragisch. Uh. Het was zelfs zo ernstig met Gerbotsing... dat hij onlangs een zware zelfmoordpoging heeft ondernomen. Ach, ik ben zo gelukkig als ik weet niet waar, joh. Met loeiende sirenes. Uh. Oh, nee, Joop Kaling. Uh. Uh. Joop Kaling, de man die er twee, gejaar, twee jaar geleden met Gers vrouw vandoor ging... is ook deelnemer aan de wedstrijden op de Veluwe. En een geduchte tegenstander van botsing. <middels> Dit was Pauline Broekema voor Vrijdagmiddag Live. Kees van Amstel, Henry van Loon en Marjan Lijven. U heeft het kunnen horen op deze zender. De staat wil af van ABN AMRO. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën... maakte dat vanmiddag bekend in een persconferentie. Alleen, wanneer dat gaat gebeuren, is nog steeds onduidelijk. Aan tafel schrijft aan Roel Jansen, financieel journalist. Welkom, Roel. Wel. En natuurlijk ook ja. Bert Brussen, zo direct. Uh, Roel, even, ja, wat moeten we eigenlijk met die mededeling? We gaan de bank verkopen, maar we weten niet wanneer. Ja, het was een beetje een afknapper, want misschien dat had, hadden we allemaal wel verwacht... Van dat minister Dijsselbloem of premier Rutte zou aankondigen. Nou, morgen gaan we naar de beurs met ABN Amro, maar zo is het dus niet. Had je dat verwacht? Nee, dat had ik ook niet verwacht. Maar ik had misschien wel iets meer concrete, uh, concrete invulling van de plannen verwacht. Ze zijn nu wel heel voorzichtig geweest en zeggen... we gaan het doen. Nou, dat was eigenlijk al bekend. Met... Het gaat volledig naar de beurs. Dat was eigenlijk ook al bekend. Ja. Um, het wordt echt een beursgang dus. Hè. Niet onderhands aan, aan bevriende partijen iets geven of zomaar echt een volledige beursgang. Maar er is ook niet één andere bank die blijkbaar staat nee, om het over te, over te nemen? er zijn geen andere banken die klaarstaan om het over te nemen. Wat ik wel heel... En, en, en vervolgens zegt men, maar, nou, er zijn er een aantal voorwaarden, het beurslieft... Het moet goed zijn, de bank moet stabiel zijn. Ze moeten nog wat doen aan hun winstgevendheid. Want hè, die halfjaarcijfers die ook vandaag bekend werden gemaakt... die waren nog niet zo heel erg uh, fantastisch. Het nee. kan wel wat beter. Uh, maar dan, als het beursklimaat volgend jaar een beetje in orde is... en alle voorbereidingen zijn getroffen, dan kan het in een jaar wel gebeuren. Waar jaar is het dat nu dan? dan? Nou ja, dat vraag ik mij ook. Er was een beetje een open deur in trappen. Want men wist dat het zou gaan gebeuren. Er zaten toch wel een paar interessante dingen in, hoor, trouwens. Vertel. Een klein tussenzinnetje, er gaan twee beschermingsconstructies komen. Dat wil zeggen dus, het ABN AMRO, nu een staatsbedrijf... is helemaal in de handen van de staat, gaat wel naar de beurs... dus het komt weer in particuliere handen... maar de staat blijft via twee constructies... Eh, uh, zeg maar een greep houden op, op ABN op die bank, zodat het niet nog een keer in de toekomst kan gebeuren wat uh, zes jaar geleden is gebeurd. Nou, dat die bank wordt opgekocht, in stukken gesplitst en uh, verscheurd en uh, ja, verramst eigenlijk wordt aan, aan, aan, aan een paar grote andere partijen. En zijn beleggers dan wel geïnteresseerd in zo'n bank? Nou ja, staat controle over. Er werd uh, een jaar of tien geleden, toen we allemaal dachten dat het aandeelhouderskapitalisme het mooiste van alles was, toen werd er gezegd: ja, nee, beschermingsconstructies zijn slecht, want dat drukt de beurskoers. Maar nu gaat men toch eigenlijk van een andere invalshoeken uit. Men zegt van, we hebben die beschermingsconstructies nodig, omdat een bank, zoals ABN AMRO, van strategisch belang is. Die moet je, een systeembank, die moet je in stand houden. En daarom heeft de overheid een zekere greep nodig op dat bedrijf, ook al is ja. het straks... Nee, het lijkt me heel verstandig, zeker gesien, ja. uh, gezien het verleden, maar uh, de vraag is of het dan nog een interessant beleggingsobject nou ja, is. Dat, uh, dit is trouwens ook een wens van de Kamer. Hè. De meerderheid van de Kamer wil het ook, dat de overheid toch nog een kleine, kleine voet tussen de deur haalt, mm. zeg maar. Uh, ja, uh, nou ja, dat valt dus de we zien hoe, de, ja. hoe de, het beursklimaat over een jaar is. Dan zal die voorbereidingen getroffen zijn. Dat gaat ook gewoon tijd kosten. Ook al zou je het heel snel doen, dan nog kost het veel tijd. Um, Zalm heeft gezegd dat, um, dat hij wil dat ABN AMRO een bank... met een gematigd risicoprofiel blijft, is en blijft. Ook in de toekomst dus niet meer dat wilde cowboy-kapitalisme... van zakenbankiers en big deals en dat soort dingen... maar gewoon een keurige, nette, conservatieve bank. Die van nou, ja. die schimmige producten waar al die, die precies, slecht niet betekenen <laughs> en toch vanaf. Die hebben ja. ze in de tijd verkocht, die zijn naar de Britten gegaan... daar hebben de Britten zwaar op verloren. Dus um, een deel van de, de, de, de, de pijn die, die hebben ze bij anderen neergelegd, bij die verkoop. Maar zo'n conservatieve kun je je goed voorstellen dat die een, een, een constant inkomen genereert. Een mooi net dividend jaarlijks. Dus dat is voor eh, behoudende beleggers, bijvoorbeeld pensioenfondsen... kan het heel interessant zijn. En ook misschien wel voor, uh, voor particulieren. Dus ik kan me wel voorstellen dat je... Um ja, over, zeg, laten we zeggen over een jaar, als het dan gebeurt... dat je toch wel met een heel interessant bedrijf naar de beurs gaat. Ga jij je pensioengeld erin beleggen, bij Brussel? Pensioengeld? Ja, daar, ga, daar ga je helemaal oh, niet over. Je helemaal over je pensioengeld nee. nee je eigen over. geld dan als pensioenbedoeling. Uh, nou, ik zit bij een hele solide boerencoöperatiebank... Ik dacht al dat dat solide was. De Rabo. Je zult zien dat dat over een paar jaar precies hetzelfde weer scenario is. Dus. Ja. Laat ik hier maar maar gewoon maar blijven bij die boerenbouw. Maar, maar dat wat je is. zegt die beschermingsconstructie is er. En, en dus de aangekondigde ja, voor, voorzichtige strategie ja. van ja. Ja. Wat ik, nou ja, Wat ik ook interessant vind is dat ze nu eigenlijk voor het eerst met echt met concrete bedragen komen. Wat heeft het nu ons gekost? Hè? Wat heeft het de staat gekost? 28 miljard. Maar dan heb je alles ook. Hè? ADN AMRO, een vo en de voormalige verzekeraar die zit er ook bij. En dan nog een keer een soort holding zit erbij. Dus dat is het hele bedrag. En uh, ABN AMRO alleen is iets van 21 miljard geweest. En, en, en ze verwachten niet dat ze dat terug. En ze zeggen het bedrag moet in de richting van 15 miljard gaan. Dus er wordt al van uitgegaan dat men een verlies van iets van 6 miljard zal maken op, uh, op de verkoop. Hey, is dat niet dat ook dat bedrag wat extra bezuinigd moet ja, worden? Ja, maar... Is dat toeval? Dank Bert voor deze vraag. <laughs> um, je hebt het over de begroting en uh, dat staatsbezit, dat staat op de balans. Dat is een ander verhaal. Het is niet zo dat dat geld uit de begroting is gekomen... en er ook weer instroomt, maar dat uh, is gescheiden van die 6 miljard... die voor de begroting volgend jaar bezuinigd moet worden. Bovendien ineens 12 miljard te bezuinigen. Ja. Maar er gebeuren natuurlijk toch wel interessante dingen... want als het verkocht wordt, dan komt er dus wel een heleboel geld terug... naar de staat, waardoor de staatsschuld ietsje omlaag gaat. Niet heel veel, maar toch wel een klein beetje. En dan kan uh, Dijsselbloem daar weer goede sier mee maken in Brussel. En ik heb ook gezien De rente die de staat nu betaalt over dat enorme bedrag dat ze geleend hebben... om ABN AMRO en die verzekeraar zo te kopen... dat rentebedrag is hoger dan het dividend dat ABN AMRO jaarlijks uitkeert. Dus als je de boel verkoopt, dan ben je die rentelast natuurlijk kwijt. Krijt, en ja. dat is... Een groter, zeg maar, je, je verdient het dus op door het te verkopen. En dat kleine stukje, dat kan toch 500, 600 miljoen zijn of zo... dat komt wel ten goede aan de begroting. Dus er zit voor volgend jaar nog een klein, uh, klein kan meevallertje de, voor, voor Dijsselbloem in. Misschien ja. kan het naar de publieke omroep. Dat is, ja, het is net wel, het bedrag van je de publieke omroep. Daar kan de we dan weer van betalen. Ja. Maar um, de, de Salom wil baas blijven, hè? Oh, ja. hij heeft, sterker nog, hij blijft baas. Hij heeft nou, dat ik ga nog door. Hij gaat nog door, ja. ja. Uh, hij is, ik meen voor 4,5 jaar was, is hij benoemd en hij heeft gezegd... ik wil nog wel even een periode doorgaan. Verstandig. En ik wil in ieder geval de, die beursgang nog meemaken. Ja, ik denk dat hij toch rust... Hij heeft rust in de tent gebracht. Hij heeft die fusie, hè, die samenvoeging van die, al die onderdelen... die uit dat Fortis conglomeraat vielen... Uh, heeft hij toch uh, m, heel netjes in goede banen geleid. En hij heeft wat, uh, ja, de contacten met de politiek zijn verbeterd. Dus het uh, is ja. dus niet meer die wilde bank die het was van de zakenbankiers. En die balen natuurlijk. En die lopen achter zijn rug natuurlijk te roepen van... ja, de zalm is geen bankier. Nee, precies. Dat was dan gezegd. Uh, dat hij past nu, nee, gezegd op de winkel. Hè, of uh, ja. uh, een staatsbankleider is iets anders dan een commercieel bedrijf zitten. Wat in? Nou, ik denk dat je blij mag zijn dat hij op de winkel past. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat hij moet doen. En niemand zit erop te wachten dat banken weer gekke wilde avonturen gaan beleven. Dus ik zou zeggen, laat ze al nog maar even zitten. Over een jaar spreken we je weer. Ja, gaan we weer verder, ja. Het een we... aandeel ABN. Precies. Voor, ja, zo, ga ik kopen? Eentje. Eentje, ja. voor de lol. Kan je meestemmen. Uh, Bert Brussen, zo direct gaan we meespreken. Maar eerst weer muziek van Zazie. Just be screwed up like you have. Ja, ik blijft nog heel even staan, names, want ik heb nog het antwoord te goed op onze prijsvraag. En voor de mensen die kijken, wie van de drie heeft nu de langste benen? Uh, ja, ik kan verklappen dat niemand het goede antwoord heeft. Nou, is het in die zin ook eigenlijk een instinker. Want de man achter de drie dames, Klaas. Klaasje van Zazie. Klaasje van Zazie. Die heeft namelijk de langste benen. Nou vonden we dat eigenlijk ook een beetje flauw van onszelf. Althans ik. Dus ik zei van, als jullie hebben geraden... welke van de drie dames de langste heeft, krijg je toch die cd. Maar dat heeft ook niemand geraden. Want oh. iedereen dacht dat Sabine ja. de middelste de langste benen heeft. Maar dat is niet zo. Wie is het wel? Ah, Daphne. Daphne, de meeste linker. Weten jullie dat ook weer? Je kunt het checken als je op 6 en uh, 7 december naar de Kleine Comedie in Amsterdam gaat. Want daar staan ze, want in november begint er weer een... Bellevue. Bellevue! Oh, sorry, ik neem die ah, kwalijk. Ik, ik stuur is naar een heel verkeerd theater. Uh, Bellevue. Ja. Uh, in november, wilde ik nog zeggen, begint namelijk weer jullie theatergetoe. Dankjewel. Ja. <applaus> Bert Brussen. Bert, waar heb je deze week druk over gemaakt? Nou, over de geheime dienst in Groot-Brittannië en The Guardian. Het is toch echt eigenlijk een soort verschrikking wat daar gaande is. En ik moet zeggen dat ik me wel een beetje heb verbaasd over het gebrek aan protest daartegen. Even uitleggen, The Guardian. The Guardian zijn de mensen die natuurlijk die Snowden-documenten hebben gepubliceerd. Destijds opnieuw een groot klokkenluidersverhaal. Um, de geheime dienst, dat is uh, de GCHQ uh, in, in Groot-Brittannië... heeft uh, de hoofdredacteur van The Guardian uh, letterlijk onder druk gezet... geïntimideerd en gezegd... je moet die documenten die je in handen hebt, die je hebt gekregen Snowden, moet je afleveren of die moet je vernietigen. Dat uh, heeft hij uiteraard niet gedaan. En uiteindelijk uh, zijn er dus mannetjes in <laughs> regenjassen... en zwarte zonnebrillen naar de Guardian gekomen... zijn naar de kelder gegaan en hebben daar letterlijk... harde schijven en computers kapot gemaakt. Ja. Roel? Waarom doen ze dat? Je weet toch dat als je zoiets bij een krant doet... dat dat in de publiciteit komt? Dat is toch ontzettend ik, uh, naïef maar, of stom? Of... Dat is, ik bedoel, uh, um, het blijkt zelfs ook letterlijk direct een opdracht geweest te zijn van, van Cameron. Cameron, de premier. Die, de, want die man die belde in eerste instantie in de hoofdredacteur... die zei, uh, I'm on behalf of de prime minister. Ja, waarom doen ze dat? Het is absurd, het is bizar. Het is, uh, uh, dit is banale republiek en, en dictatuur. Dat, dit is een, een echt een ontzettende druk op de ja, en volstrekt nutteloos, want los van dat het in de publiciteit komt... daar hebben ze geloof ik ook gezegd tegen die man in pakken... luister eens, we hebben overal nog, nog kopieën. Dus je kan het, het hier wel kapot maken, maar... Het is, uh, ja, nou, het is dus inderdaad intimidatie. Laten zien hoeveel macht je hebt. Laten zien van kom niet aan de overheid. Want als je bij ons gaat lopen kloot, dan komen wij je wel even halen. Nou oh ja, de, de is later, vriend... Ja? Ja, dus die Braziliaan, uh, die David Miranda... de partner van de Snowden Journalist, kwam op Heathrow aan... is negen uur lang vastgehouden, negen uur lang... zonder dat er misverteld was. Voor, dat mag allemaal onder de destijds uh, terrorisme terrorisme, doorgevoerde terrorismewetten ja. Negen uur lang vastgehouden, verhoord op Heathrow. Alle spullen in beslag genomen, USB-sticks en dergelijke. Wederom, het slaat helemaal nergens op. En de enige reden, nogmaals, om dat te doen is laten zien... Nou, wie de grootste piemel heeft, in dit geval de overheid. En jij verbaas je erover dat daar eigenlijk heel weinig verontwaardiging over is losgebarsten? Ik verbaas me erover uh, dat mensen dit en dat hele verhaal... dat begon al bij Prism, dat, gebonden, dat begon eigenlijk al bij Wikileaks begonnen bij Assange, um, dat mensen dat kennelijk toch een beetje koud laten zeggen. Nou, het zal wel, maar het is heel ernstig. Dit is, dat heeft die hoofdredacteur van de, van de Guardian. Die heeft gezegd, dit is het ergste wat er in het bestaan... van de Guardian ooit is gebeurd. Namelijk dit, namelijk dat de overheid je bestanden komt vernietigen. En je ziet ook hoe hoog ze deze zaak opnemen. Dat Snowden, uh, wat dat betreft... Uh, beter niet terug naar Amerika kan gaan... als je dat überhaupt al van plan is? Nee, want die, die uh, hoe heet die, die Manning... die is uh, veroordeeld tot... Bradley Manning, ja. Bradley Manning is veroordeeld tot 35 jaar. Als hij nog mazzel, het zou eigenlijk 60 jaar zijn. Dus hij heeft nog aardig wat afgesnoept. Ja, bedoel, of straks in een vrouwengevangenis. Ja, dat is nog niet zeker, want daar blijkt bleek, uh, bleek, uh, zichzelf vrouw te voelen. Dus nu is de vraag, wat gebeurt er in Amerika... als je uh, inderdaad uh, man, vrouw, vrouw, man bent... Of in welke gevangenis je dan terechtkomt. Ja. Maar het, het, is, het, het gaat allemaal daarom, het gaat om... Oh, dat ja. hoorde je niet. Bij, ga door. Windows sluit af, dames ja. en heren. Het gaat allemaal... Ja, het gaat allemaal uh, mee, om... om <laughs> ja, Rijme Dienst luistert mee, ja. Ik, ik heb gewoon, ik heb gewoon Trek Mac, je er niks van aan. Ik heb gewoon Mac thuis, dan hoor je me. Ja, okay. <laughs> het is wel zo handig. Ja. Het gaat dus allemaal om, om een overheid die laat zien hoeveel kracht ze heeft. En dat allemaal onder het motto... Ja, maar het is voor jullie eigen best wel en voor jullie eigen veiligheid. Uh, en dat vind ik toch wel... Dat hebben ze nu ook weer gezegd, hè, letterlijk. Van, nee, maar dankzij al dit soort afluisterpraktijken... Dit is altijd een soort schandalige stijgen publicatieachtige praktijken, hebben jullie toch maar weer aanslag. Maar je kunt je natuurlijk op een gegeven moment gaan afvragen... hoeveel aanslagen dat waard is. Maar ja, bovendien, waardig... zal het helpen om dit soort publicaties uh, ja, te verminderen of te voorkomen? Nou, nee, in tegeneem. Nee, toch? Nee. De Guardian heeft al aangekondigd gewoon door te gaan. Ja, natuurlijk gaan die door. Ja. Maar ik, ik ben wel bang, ik ben benieuwd. Nou ja, je zult zien dat er een dag iemand verdwijnt, toevallig. Fox, wilde je het ook nog over hebben? Ja, nou ja, de nieuwe zender Fox. Uh, um, ik hoor eigenlijk iedereen zeggen dat het heel slecht is, dat is het ook. Dat ook uh, de eerste avond, uh, ik geloof 53.000 kijkers... met het programma dat het tegenover Football International staat... dat het dan uh, uh, zoveel honderdduizenden heeft. Het is ook nog niks, het zijn uh, goedkope decoortjes. En, uh, en uh, ja, eigenlijk helemaal niets. En de series en films die ze uitzenden zijn outdated en oudbakken. Ik wil toch... Ik hoorde zelfs uit niet geheel onbetrouwbare bron... dat het slechter is dan sport 7. Nou, dan weet je wel hoe slecht dat is. Maar Fox is volgens mij toch een strategie. Die zijn net begonnen en die begonnen in de loop En die zeggen, we beginnen nu. Want ze hebben ook niet is ja, beperkt gebleven. We wisten allemaal dat Fox kwam. Maar geen grote, grote presentatie van talenten. En er wordt heel erg gelachen nu op die lage kijkcijfers. Maar jij denkt dat ze het wel gaan redden? En ze hebben... Uh, ze hebben de tijd en het geld. Dus het, het, het, bedoel... dat laatste vooral, en daardoor ook tijd. Hè? Ja, en ja. Dat, dat, dat moet je nog, dat moet ik nog zien. Ik geloof het toch geloof ik nog wel een beetje. En ik ja. weet dat ze nu in elk geval ook bezig zijn met het samenstellen van teams en redacties voor een nieuw show en dat soort dingen. En als je ziet wat. Fox in Amerika kan dan überhaupt de spulletjes van Murdoch toch nog teweeg kunnen brengen. Geloof ik wel dat daar nog wel wat in zit. Zullen de Nederlanders, uh, rol bereid zijn voor veel geld Want dat moeten ze doen hè? als ze die wedstrijden willen zien. Of, of willen abonneren, dat wordt redelijk ik wat geld. Ik heb een flauw idee. Ik doe het zelf in ieder geval niet. niet. Nee. Maar nee. jij bent ook nee. niet een echte sportliefhebber? Nou, ik ben of een enorme sportliefhebber. Oh, nee, FC Twente Excuse. staat derde, gaat heel goed met, Kijk, uh, met die ploeg. Maar jij dus gaat, uh, gaat heel niet betalen om zo'n wedstrijd? Maar dus ik, ga ik ga niet ik? voor de televisie betalen. Nee. Maar ook niet maar wat als straks samenvattingen van de hele divisie, geloof ik. weg bij de. Nos, die gaan dan ook naar Fox. Nou, daar moet ik wel eens over nadenken. Maar, wat, maar wat, mij, wat mij interesseert is: wat zou dat politieke programma van de politieke inhoud van het, van, het, van het nieuwsprogramma zijn als Fox dat gaat maken? Ik krijg dat dan diezelfde ranzige nee, als in ik, Amerika. Nee, daar ben ik niet bang voor. Dat is, dat is al echt iets, echt iets Amerika. Dat, als je dat hier gaat doen, je kan hier niet een Bill O'Reilly elke avond op televisie laten ja. ranten tegen het publiek. In Amerika nou, dat is het rabbiaat rechts. Ja, maar in, dat zal in, in hier niet, niet werken. Ja, maar denk in jij. Amerika zijn ze dat gewend. Daar is het al zeg maar, 100 jaar zo bewijs van spreken. Dat, ja, dat dus ik weet zeker dat hier daar gewoon rekening mee wordt gehouden. Je moet je wel richten op een markt en, en naar dingen die... Maar die angst is niet helemaal onttegen. Tuurlijk, het is murder, Tuurlijk, het is vorm. Het kan maar zo gebeuren dat ze zo iemand neerzetten... met een enorme wilde show ervan maken... wat dan weer zo nieuw is en zoveel aandacht trekt... dat het daar... Daarom ik zou het helemaal te gek krijgt. vinden, maar ik zou niet weten wie dat dan... Rabiaat. Hebben ze al verhalen? Nee, helaas. Ze hebben nog niet geweld. Nee, misschien lukt, lukt hun wat wakker Nederland niet gelukt is dan. Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Nee, maar... maar goed. Ja. Godman, man, dat, Ik heb wel eens de naar Wakker op. Nederland gekeken. Ja. Dat is zelfs Fox nog beter. Nu al. Kijk aan. Uh, ja, je, je hebt nog heel weinig tijd. Dus ik weet niet of je, of je nog even uh, Fox uh, wil ophemelen... of dat je nog iets anders aan wil snijden. Nee, ik hoef helemaal geen Fox op te nemen. Jij roelt misschien niet nee, weinig. Nee. Nee. Ik ik maar je, je gaat wel kijken als ik ik je Ik heb drie, drie minuten niet... een film gezien die was slag van Fox. Kan dat? Want ja, daar kan je. Ja, als nog meer films uh. en series... Ze, ze brengen nog geen nieuws, hè? De nee, voor nog. Dus uh, maar als ze dat gaan doen, ga je wel kijken, begrijp ik. Mm, mm, mm, ook, geef, ook de, heel, de, geef de tijd uh, maar aan, Bert. <laughs> niet naar voetbal, want daar moet je voor betalen. En uh, voor het nieuws dacht ik, als ze het al gaan doen, niet. Maar zelfs dat uh, <lacht> wordt moeilijk voor Fox en Boljan als kijker te trekken. Bert Brussen wel. Nou, ik, uh, ik blijf het in elk geval interessant. Nou, niet, ik hou dus niet van sport, maar ik vind het wel interessant om te zien wat ze opbouwen. Doet de windows het alweer? Anders dan, uh... <laughs> nee, maar wie het wel doet is Lucelle Carrasso... Die zit in Huldjoer en die gaat zo direct het Radio 1-journaal presenteren. Lucelle, ja, goedemiddag. Wat goedemiddag, Jan. Uh, we zijn in Egypte, waar gevreesd wordt voor nieuwe onrusten na het vrijdagmiddaggebed. En natuurlijk ook uh, veel over ABN Amro en de andere banken in Nederland. Want uh, allemaal krijgen ze te maken met veranderingen. Ja, dat allemaal zo direct in het Radio 1-journaal... gepresenteerd dus door Lucella Carrasso. Ik dank Bert Brussen en ik dank ook Roel Jans... en ik dank de dames van Zazie voor de muziek... en het publiek hier en thuis voor de aandacht. Dit was vrijdagmiddag live. Half vijf, dit NWS journaal Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1.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 die bestemd waren voor lokale tussenpersonen... werden per abuis naar individuele klanten gestuurd. De NOS kreeg zo'n pakketje met waardeoverzichten... omdat de ontvanger het had aangeboden aan Egon... maar het bedrijf geen moeite deed het pakketje terug te halen. Minister Kamp van de Economische Zaken vindt dat de overheid... het boren naar schadigas moet overwegen... mits het op een verantwoorde manier kan gebeuren. Dit zei hij na afloop van de ministerraad. Hij wil nog niet reageren op een uitgelekt rapport... waarin zou staan dat het boren naar schadigas in Nederland veilig is.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 De laatste keer dat familiebezoeken plaatsvonden was drie jaar geleden. Het Trimbos Instituut waarschuwt opnieuw voor een XTC-pil waarin de stof PMMA zit, die dodelijk kan zijn. Bij het drugsinformatie- en monitoringssysteem zijn de afgelopen week twee pillen ingeleverd... waar een hoge dosering van die stof in zat. De pillen zijn roze, met erop een vraagteken in spiegelbeeld. Dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB. Verkeersinformatie met 25 files. Bij elkaar opgeteld 82 kilometer. Opvallende files onder meer op de A2 Luik richting Maastricht. Daar staat tussen de Belgische grens en Grondsveld de 7 kilometer. De weg is bij Grondsveld afgesloten door een ongeluk met twee en een personenauto. Verkeer in de regio Luik kan het beste omrijden via Hasselt-Genk over de E313 en de E314. Op de A2 van Utrecht naar Den Bossen een opvallende file. Bij Knoop het Even Dingen staat 6 kilometer na een ongeluk. Wel zijn. Zojuist de rijstoken weer vrijgegeven. En op de, aan de Koentunnel, aan de noordkant van de Koentunnel op de Ring Amsterdam, richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer file. Bij de Koentunnel is de linkerrijs ook dicht. En nog veel vertraging op de A50. Os richting Arnhem. Daar staat tussen Rinken en Knoop het Grijsoord 7 kilometer.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 Ja, nu mag hij. Citroën. Creatieve technologie. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Goedemiddag, we bespreken wat er allemaal gaat veranderen voor de banken in Nederland en voor de consument. De voorzitter van Du d'Uzès reageert op de berichten dat er toch iemand flink verdiend heeft aan de sportieve strijd tegen kanker. Dat willen ze nooit. En er is grote paniek in de Libanese stad Tripoli na de aanslagen op twee moskeeën. Straks meer erover. Eerst het verhaal van ABN AMRO. Het zal niet van vandaag op morgen zijn. Het kabinet wil wel op termijn af van de bank. Uh, die bank is natuurlijk nu nog in staatshanden. De ministerraad heeft besloten dat het het beste is... als het uiteindelijk teruggaat naar de markt. Verslaggever Marcel Breel in Den Haag. Marcel, ja, dit komt toch niet helemaal als een verrassing? Nee, inderdaad, niet uh, enorm. Uh, zeker als je beziet dat vanaf het moment dat de bank gekocht werd... in 2008 door de toenmalige regering werd gezegd... dit is niet voor eeuwig. Toen dreigde de bank om te vallen... Door de crisis die ons begon te treffen. Dus zo was het idee, dan moeten we ABN als kabinet maar opkopen. Um, wat wel de vraag was, uh, nog vooraf aan de persconferentie is... is het de bedoeling dat de bank helemaal uiteindelijk naar de, uh, naar de beurs gaat... of gedeeltelijk, nou daarvan is gezegd dat het de bedoeling is... dat op termijn de bank helemaal uh, naar uh, de beurs gaat. Maar nu is de analyse dus dat de bank zodanig uh, voorstaat... dat uh, ja, die bank weer terecht kan komen waar ze eigenlijk hoort... namelijk de commerciële markt... Maar maar minister Dijsselbloem van Financiën benadrukte in een speciale persconferentie hierover... dat dit besluit niet betekent dat de bank morgen al naar de beurs gaat, inderdaad. Het kabinet heeft nu een principebesluit genomen ter bevestiging van de eerdere voornemens. Ja, ABN wordt gewoon op termijn weer een volledig private onderneming. Dat doen we aan de hand van drie toetsstenen. Die toetsstenen gaan we pas op zijn vroegst over een jaar beoordelen. het enige wat we nu hebben besloten, bevestigt. ABN wordt gewoon weer vervreemd, wordt weer een private onderneming. Twee, we zullen dat in principe doen uh, door middel van een beursgang. Drie, over een jaar uh, bezien we waar we staan op de drie hoofdcriteria die getoetst zullen worden. Dat is, is de onderneming er klaar voor? is de sector er klaar voor en is de markt er klaar voor. Er moet dus nog veel gebeuren voordat het daadwerkelijk besloten wordt... of de bank naar de markt uh, gaat. Minstens een jaar, maar als blijkt dat het aan een van die uh, criteria... niet voldaan gaat worden, dan kan het ook later of voorlopig helemaal niet zijn. En om al die criteria die de uh, minister net opnoemde te toetsen... heeft het kabinet vandaag ook een breder bankenplan gepresenteerd... waar dingen in staan als beter toezicht op de financiële sector... en dus een financiële, gezondere sector. Plannen overigens die veelal al... Uh, waren aangekondigd de afgelopen periode. Zeker, daardoor praten we na vijf over verder. Marcel. als we nog even bij ABN AMRO blijven. Het opkopen van die bank heeft de overheid een kleine 22 miljard gekost. Er zijn geloof ik ook nog wel andere kosten gemaakt. Ja. Koestert de regering nog enige hoop dat ze dat bedrag helemaal terugkrijgt? Op dit moment niet. Het kabinet gaat ervan uit... dat die bank op uh, het moment van waar we nu over spreken... zo'n 15 miljard op zal gaan leveren. Een verlies dus van 7 miljard als je dat sommetje maakt, 22 miljard min 15. Uh, premier Rutte klonk op zijn persconferentie dan ook erg realistisch. We willen een zo goed mogelijke prijs, uh, maar feit is inderdaad uh, dat de kans dat je hem met winst verkoopt klein is. We willen een zo goed mogelijke prijs, maar omdat we een zo goed mogelijke prijs willen, willen we ons ook niet vastleggen op een moment. Ja, dus niet op een moment vastleggen. Het moet nog maar blijken wat, wat er uiteindelijk voor betaald wordt. Maar hoor je nu wel in Den Haag dat ze vinden... dat het toenmalige kabinet er te veel voor betaald heeft in 2008? Ja, dat is natuurlijk wel een makkelijke conclusie. Je hoort die geluiden wel. De vragen worden daar ook over gesteld. Bovendien is er ook altijd uitgegaan van verkoop met winst. Dat was ook wat de toenmalige kabinetten zeiden. Maar toch wil Dijsselbloem, als die vragen hem gesteld wordt geen kritiek leveren op zijn voorbeeld op uh, het gegeven dat ze eventueel te veel betaald zouden hebben. Ik denk dat de prijs die toen betaald werd, gewoon puur werd betaald... vanwege het immense belang op dat moment om de Nederlandse financiële sector overeind te houden. Een belang wat de hele samenleving raakte. Uh, ook gewoon alle mensen die geld in de bank hadden of in andere banken. Uh, want de redding van deze bank heeft ook gewoon de sector als geheel gestabiliseerd. Met andere woorden, toen kon het niet anders, nu is de markt anders en de bank dus minder waard. En wat precies het verlies zal zijn en hoe dat gecompenseerd of betaald gaat worden door de overheid, dat is nu natuurlijk nog niet te zeggen. Dat weten we pas als de bank ook inderdaad verkocht zal gaan worden. Marcel Bril was dat vanuit Den Haag. En zoals gezegd, na vijf en meer over het bankenplan van het kabinet. Tenminste 27 mensen zijn om het leven gekomen... bij twee explosies in de Libanese stad Tripoli. Want ja, daar heb je ook een Tripoli. Volgens ooggetuigen waren twee moskeeën het doelwit En er zijn meer dan 300 mensen gewond geraakt. Sander van Hoorn is in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Sander, ik dacht wel, het is elke dag mis in het Midden-Oosten. Nu dus weer een Libanon. Ja, maar dat ligt wel voor de hand dat dat uh, zo af en toe gebeurt met Syrië als buurland. Een uh, week geleden dus die raketten op een wijk in Beirut van uh, Hezbollah. En nu die twee aanslagen op een uh, moskee, chaotische taferelen, rokende auto's, grote autobommen. Een uh, minister van Binnenlandse Zaken van Libanon zegt dat er 100 kilo explosieven zijn gebruikt. Dus dat is een serieuze aanslag met dus een serieus gevolg. 27 doden, meer dan 300 gewonden. Ik ben bang dat het aantal doden nog gaat toevoegen. Toenemen. Ja, en, en je noemt al Syrië, want er is een verband met de oorlog in Syrië. Nou, dat is in elk geval wat de mensen in Tripoli uh, nu denken. Het is een overwegend soenitische stad. Nadat uh, vorige week dus een shiitisch doel was geraakt... ja, dan heb je die twee hoofdstromen in de islam te pakken... die ook in uh, Syrië tegenover elkaar staan. Uh, Libanon zag je die gevechten af en toe al oplaaien, omdat uh, hier natuurlijk ook die uh, voor- en tegenstanders van de Syrische regering naast elkaar lopen. Dus ja, iedereen legt, zonder dat die aanslag tot nu toe is opgeëist dat verband wel meteen, ja. Ja, en wordt er dan ook gevreesd dat uiteindelijk die, die burgeroorlog vanuit Syrië overslaat naar Libanon? Dat er nu weer een tegenreactie komt en dat het over en weer blijft gaan tussen Soenieten ja. en Sjiiten? Het lijkt voor een deel een achterhaalde discussie. Hè. Politici die proberen nog verwoede pogingen te doen om dat uh, te voorkomen. De veroordelingen die komen op dit moment van alle kanten. Uh, de veroordelingen natuurlijk voor die aanslagen. Uh, maar ja, zie het maar eens te beteugelen. Uh, trouwens, niet veel Libanezen die denken dat het hier oorlog wordt zoals in Syrië. Wijk tegen wijk, straat tegen straat. Maar dat het uh, inderdaad deze vorm gaat aannemen. Steeds meer aanslagen. Ja, en dat kennen ze natuurlijk hier in Libanon. Dank Sander van Hoorn voor jouw berichten over Libanon. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Er is een actie gaande bij de haven van IJmuiden. Een actie van politie, marechaussee, douane en de Belastingdienst. Zij controleren vanmiddag alle plezierjachten. Een gecoördineerde actie, zo gecoördineerd dat verslaggever Jeroen de Jager er ook bij is. Jeroen, wat is er aan de hand daar? Uh, Jeroen Jager, hebben wij contact met IJmuiden? Ik hoor niks. Dus... Een gecoördineerde actie ja, hier. Ja, wacht even Jeroen. Uh, ja? We beginnen even opnieuw. Heb we hebben je. Uh, een gecoördineerde ja, okay. nee, actie. Ik wilde zeggen, het is niet zozeer dat ik hier aan het coördineren ben... maar ik mag hier een verslag doen inderdaad, van, die, van die actie... waar ook uh, bijvoorbeeld de Maratje nog aan deelneemt. Uh, de Belastingdienst. Uh, ja, er zijn aanwijzingen dat er hier in die haven... en er is natuurlijk ook wel een geschiedenis... Vroeger bijvoorbeeld Seaport Marina hier in Nijmegen, eigendom van Willem Enstra. Uh, Parelberg speelde een rol. Uh, Holleder had hier een appartement, maar dat is het verleden. Maar toch is er een soort van erfenis. Dat gevoel hangt er een beetje omheen. En er zijn ook wel uh, vondsten gedaan hier in die havengebouwen... Uh, van, van uh, illegale uh, wietplantages, uh, illegale bewoning. En daaromheen uh, criminele activiteiten. Nou, in het licht daarvan een beetje wordt hier nu ook... Deze actie hier opgezet, dat, uh, dat is een, uh, met toestemming van de gemeenteraad... een half jaar geleden voor het eerst gebeurd, in juni. Uh, nu dus weer. En wat ze hier doen, ik sta hier uh, aan, de, aan, de, aan de Amsterdamse kant... zal ik maar zeggen, van de sluizen, de, de, de uh, landinwaarts... Uh, met zodiacbootjes... Uh, pakken ze die pleziervaartuigen eruit, halen ze naar de kant. En al die diensten, die controleren dat dan. En die hebben hier een groot politievaartuig. Alle systemen zijn aangesloten. En dan zitten ze hier achter hun laptopjes uh, al die gegevens... volgens mij door de mangel te halen en te kijken of er iets uitkomt. Frankie Kleinbeek. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En al iets gevonden? Een paar kleine dingetjes. En wat zijn dat kleine dingetjes? Er is wat de Belastingdienst is in actie gekomen. En er is wat een grenscontrole heeft plaatsgevonden. U bent van de politie, woordvoerder van de politie. Deze actie, ik schets net een beetje de achtergrond ervan. Ben je dan op zoek naar echt grote vangsten eigenlijk vandaag? Deze controle die wij hier houden is vooral eentje gericht op de plezierboten. En de vaartuigen die hier langs gaan. En wij controleren samen met diverse andere diensten. Zoals de Marseussee, douane, Belastingdienst... Naar dingen die we op die boten vinden die wel of niet kunnen. Nou, dat gaan wij doen in het Radio 1-journaal. Uh, na vijven de zodiak op, zal ik maar zeggen. En dan maar eens kijken wat we, de, wat we tegenkomen, Lucella. En de zeemeeuwen kijken toe, zo te horen. Zeker, zeker, zeker. Altijd mooi. Helemaal zo'n dag. Dan gaan wij naar de verkeersinformatie. John ook. Goedemiddag. Goedemiddag, Gisela A22. Uh, Files goed voor bijna 80 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1. Hengelo richting Apeldoorn bij Deventer. Daar staat 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Langs de file op de A2. Luik richting Maastricht. Daar staat de 7 kilometer voor Grondsveld. Daar is de rijbaan afgesloten. Uh, daar is ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto. Verkeer in de regio Luik kan het beste omrijden via Hasselt en Genk. Over de e E313 en de E314. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, in beide richtingen bij afrit Valkenswaard staan files van 3 kilometer. Op de rijband richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. En de Koentunnel op de ringweg Amsterdam is momenteel in beide richtingen afgesloten op blas van de brandweer. Richting Den Haag staat een file van 3 kilometer. En op de A12 Utrecht naar Den Haag nee, richting Arnhem moet ik zeggen. Bij Kroopend Waterberg 6 kilometer en op de A50 Oost naar Arnhem daar staat er een ongeluk tussen Heteren en het Grijswoord 7 kilometer. Het is kwart voor vijf. De autoriteiten in Egypte maken zich op voor nieuwe demonstraties van de moslimbroederschap. Ze hebben aangekondigd vandaag weer de straat op te gaan na het middaggebed. Joris van de Kerkhof, onze verslaggever in Cairo. Joris, um, zijn ze inmiddels al de straat op, als ik het zo hoor? Ja, ze zijn uh, twee jaar geleden hier op deze plek... Lopen. Toen zijn ze richting uh, de universiteit van Cairo gelopen. En uiteindelijk weer teruggekomen omdat het idee was dat daar wel x te veel militairen is om ze op te wachten. Ik zit hier op een bankje, een beetje voor de afstand. Uh, nou ja, afstand. Deze, deze meneer geeft aan dat ze uiteindelijk hier met z'n allen zijn zonder dat ze uh, wapens uh, bij zich hebben. Dat vertelt iedereen. Dat vertelt deze meneer ook en die vertelde dat hier vorige week geschoten is vanuit de lucht en dat hier dan 150 mensen bij een actie van het leger om zijn gekomen. Vandaag is het veel rustiger. Er zijn veel leiders opgepakt van de moslimbroederschap. Desondanks zijn er wel vanaf 28 verschillende plekken in Cairo demonstraties begonnen na het middaggebed. Een deel van de demonstratie hier is opgelost, mensen zijn weggegaan. En een ander deel, nou er zijn er nu nog 200 over ongeveer, die komen dus terug om deze kruising te bezetten. En zijn liederen aan het zingen tegen het leger, tegen Mubarak. En voor de leider van de moslimbroederschap Moshi. En klopt het wat die man tegen jou zei? Dat er inderdaad geen wapens zijn? Kan je dat zien? Uh, nou, de enige wapen wat ik gevoeld heb, maar dat, dat doet niet zozeer. En dat is op zich wel heel erg prettig als het zo warm is. Is koud water wat ze over iedereen uh, uitgooien. Uh, en dan staat ze met een grote glimlach te kijken als je een beetje rilt uh, van, dat, uh, van dat water. Nee, uh, stokken uh, niet, niet te zien, geweren... Niet te zien. Um, ja, het kan natuurlijk allemaal wel. Uh, want um, ze hebben de afgelopen dagen wel meegekregen dat het niks is uh, wat het lijkt hier, maar. Um, het, het is aan de buitenkant in ieder geval niet te zien. En wat me hier vandaag ook wel opvalt is dat het leger toch op een redelijke afstand is. Dit is het westen uh, van, van Cairo. De andere kant uh, van de Nijl in het oosten en het noorden schijnt, zo zijn de berichten uh, op Twitter, schijnt het leger wat uh, zichtbaarder uh, te zijn. En uh, zo doen ze meer hun best om de demonstranten uh, tegen te houden. Wat daarnaast opvalt is dat net als gisteren bij de gevangenis, waar Mubarak vrij kwam, hier mensen allemaal de Egyptische vlag dragen. Want ze zijn allemaal voor Egypte. Alleen deze mensen hier willen dat op een andere manier invullen... dan de mensen die gisteren bij de gevangenis van Mubarak stonden. En de, het leger, de politie, laat het nu dus uh, kennelijk toe. In ieder geval op de plek waar jij bent. Uh, wordt het nog spannend op het moment dat zo de avondklok ingaat? Ja. dat, dat, dat, dat, dat ja, dat zou heel erg goed kunnen als ze door blijven gaan, als er mensenmassa's bij elkaar blijven en die gaan lopen naar plekken die, eh, bijvoorbeeld vorige week, eh, waar dat daar veel mensen zaten en dat, waar het leger heeft ingegrepen, eh, dat, dan kan het wel eens uit de hand lopen. Er zijn geruchten dat een deel van de mensen naar het agierplein willen, omdat ze zeggen dat de revolutie van 2011 helemaal weer terug bij af is en dat ze daarom het grote plein in het centrum van de stad moeten gaan bezetten om van daaruit de nieuwe revolutie tegen de Mubarak bouwaklies zoals ze dat dan zeggen, weer in gang moeten brengen. Als dat gaat gebeuren, ja, daar staat het helemaal vol met, uh, met leger. Je zal dat niet toelaten dat mensen naar dat plein uh, gaan. Dan loopt het uh, uit de hand. Ja, want hoor je ze nog veel over Mubarak, die gisteren natuurlijk is, is vrijgelaten... Nee, het, ik, ik hoorde ze gisteren over Mubarak toen hij net een paar uur was vrijgelaten. En mensen zeiden van ik wil hem zien. Ik, ik, we hebben alleen maar een helikopter gezien uiteindelijk, een ambulance. En uh, we hebben hem alleen maar gezien toen hij van de helikopter de ambulance in werd gebracht. Daar kunnen we verder geen conclusies aan verbinden. We willen zien hoe het met hem gaat. Uh, maar vandaag uh, hebben de mensen het niet meer over Mubarak... maar hebben de mensen het over Morsi, dat hij uh, vrij moet komen. De leider van de Moslimbroederschap, de oud-president, die, uh, die is afgezet uh, begin vorige maand. En het gaat om uh, de revolutie van voor 25 januari uh, 2011. Dat ze daar niet meer naar terug wilden, naar na die tijd voor 25 januari 2011. Mubarak, dan, ja... Dat is nu even geen discussie, maar dat kan natuurlijk zo weer terugkomen als je bijvoorbeeld zondag weer voor de rechtsbanker moet komen. Want hij heeft huisarrest, maar de rechtszaken gaan nog wel tegen hem door. Als zondag dan zal blijken dat al die zaken geseponeerd worden, dan is het denk ik een andere situatie. Joris van der Kerkhoff, dank voor jouw verslag vanuit Cairo bij een kruispunt dus waar zo'n 200 moslimbroeders op dit moment de boel bezet houden. Straks het weer dit weekend in Nederland. Nu, Don't Be Afraid of the Dark, Robert craven is hier voor het weer. Uh, Willemijn, wat krijgen we voor het weekend? Het weekend kent een beetje een tweedeling. Misschien eerst de technische kant. Er zit een lage drukgebied, hoog in de atmosfeer boven IJsland of in de buurt van IJsland. En een uitloper daarvan strekt zich richting onze kant uit en dat gaat afsnoren. En ook aan de grond ontstaat er dan een lage drukgebied. En dat is een beetje een stationair lage drukgebied wat met de kern toch een beetje boven België ligt. En... Ja, de modellen zijn het er redelijk over eens waar het licht... maar als we er even naast zijn, iets richting het noorden... dan komt de neerslag dit weekend ook wat meer richting het noorden. Zoals het er nu naar uitziet, het noorden van het land dit weekend... af en toe wat zon en het meest droog. En waar het... trek je dan de, de lijn? Ja, ik, ik trek de lijn een beetje op dit moment bij de uh, grote rivieren... qua lichte regen die er gaat vallen. Maar bijvoorbeeld morgen in de loop van de dag kunnen er wel wat buien ontstaan... en die kunnen ook wel wat noordelijker uh, uh, terechtkomen... Maar de grootste kans op neerslag is echt voor de zuidelijke helft van het uh, land. Ten zuiden van de, van de grote rivieren, ik maar zeggen. En daar is de zon, denk ik, mondjesmaat tot niet te zien. Temperaturen daar ook wat aan de lage kant, onder die bewolking en met die regen erbij. Wordt het zo'n 20, 21 graden. Terwijl in het oosten, noordoosten, het maximaal 25 graden kan worden op uh, zaterdag. Zondag, denk ik, zo'n 24 graden. Willemijn en Hubert, dankjewel. Het iFilm Institute in Amsterdam heeft de enige overgebleven trailer van een Russische film uit de jaren 20 geconserveerd. Het gaat om de zwijgende Russische film het elfde jaar. <tiedat> Mark Paul Meijer is curator bij AI. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is het bijzonder voor u? Ja, dat is heel bijzonder. Er zijn bijna geen trailers bewaard en al helemaal geen Russische trailers. Dus dat is heel bijzonder, ja. En waar komt het door dat er zo weinig Russische trailers bewaard zijn? Nou ja, er is sowieso van de zwijgende filmperiode heel veel materiaal verloren gegaan. Uh, ook in, in Europa en, en de rest van de wereld. Maar ja, veel films zijn, zijn gewoon vernietigd... en door de overgang ook van de zwijgende film naar de geluidsfilm... is ook veel materiaal eigenlijk in de prullenbak beland... Al toen al in de jaren dertig, zeg maar. Ja, en, en, en die, die promo, daarin wordt niet gezwegen hè, eigenlijk? Daar wordt uh, in, in, in gezongen. Dat is dan weer anders dan die film? Nee, het filmpje, dit promofilmpje is ook een uh, zwijgende film. Dus het is een, uh, een, een... De film was tot zeg maar begin jaren dertig zwijgend... en dit filmpje is uit 1927... Dus daar zat zij er geen geluid bij. Maar het is wel een bijzonder animatiefilmpje. Uh, dat wat ja, eigenlijk een hele bijzondere uh, promotie is geweest. Uh, omdat er ook met, met, uh, met animatie en titels, zeg maar, gewerkt is. En, en dus niet met geluid. Nee, nee, maar dat geluid wat ik net hoorde, dat is dan later er, erbij gekomen? Ja, dat of? is niet door ons erbij gezet. Ah, oké. Nee. Oké, okay, nou ja, zo wonderlijk. Hè? Zal ja. Het in, scher, weet je wat, we geven internet gewoon de schuld. <laughs> hoe, hoe komt u aan die trailer? Nou, die is via een, een, een verzamelaar eigenlijk. Uh, iemand die in, in de tijd van de perestrojka, begin jaren negentig... Uh, uh, veel rondstruinde in, in Oekraïne en Rusland. Ook om de affiches en zo uh, te kopen. Die, is, die heeft het eigenlijk meegenomen in die tijd. En uh, ja, het was voor hem een beetje een vreemd korpus uh, in zijn verzameling... Dus uh, via via, zeg maar, is het, uh, is het bij ons terechtgekomen. Ja, en, en lijkt het uh, qua beeld nog op de filmtrailers zoals wij die nu kennen? Z zit er nog enige overlap in? Nee, het enige is dat het wel duidelijk een promotiefilmpje is. Dat die echte film als, als, een, als een visuele symfonie uh, promoot en, en, en de wereld inprijst. Maar verder heeft het eigenlijk niks met onze films te maken. Het is een helemaal abstract filmpje, uh, bestaande uit tekeningen en, en, en titels... En er zit dus verder ook geen, uh, geen visueel beeld uit de film zelf in, curieus genoeg. De, de film van Vertov is een, echt een, een, een documentaire film. En dit is echt een, een geanimeerd filmpje waar dus helemaal geen documentaire beelden hey. in voorkomen. En dat zal nu toch niet gebeuren? Nu zit er altijd wel beeld van de film in, toch? Precies, ja. Nu, nu zal er altijd een duidelijke link met de film gelegd zijn. En in dit geval is dat helemaal niet zo. Ja. Is, hij, is hij voor de liefhebbers, voor het publiek ook uh, te zien? Ja, de film willen wij eind september als, als een opening van ons Russische seizoen, zeg maar, uh, uh, voor het eerst laten zien op 28 september. En daarna zal die uh, nog regelmatig te zien zijn, ook in AI. En uh, nou ja, we gaan ook kijken of we het misschien via internet of zo gaan ontsluiten. Het is maar een kort filmpje, maar twee minuten, maar toch wel bijzonder om uh, nou ja, breed te verspreiden. Goed, Mark Palmeijer van AI, dank u wel voor uw toelichting. Sorry. Goedemiddag. We gaan naar het nieuws van vijf uur. Daarna praten we in het Radio 1 Journaal verder met Ivo Arnold... over de bankenvisie van dit kabinet. We gaan ook vanuit Washington horen hoe Obama vandaag denkt... over Syrië en alle berichten over de gifgasaanvallen daar. ...te in te chatten, te neuken of, of een bakje koffie te doen. Om half negen, DJ Dimitri, the man, the legend... ...op Radio 1, die eind jaren tachtig eigenhandig de house naar Nederland importeerde. Luister en kijk mee. Nou, ik uh, ga ik vind niet uh, bestondwaarts zien. Dat vind ik nee, nee, nee, maar... nee, maar ik bedoel maar ik gewoon hoe het er dan... nu uitziet. Radio 1, het nieuws van alle kanten.